w e l rappers als politici z e kloten maar raak. Mooi weer wordt onweer in je gewone klimaat. Schreef de flow in hoofdletters, de letters kosten je hoofd. Het vuur van de b o l wordt nooit en nimmer gedoofd. h e belang e n waargemaakt wat je nooit had geloofd. Bliksemschichten bij het inpluggen van mijn microfoon. Heb je het over lyrics? Heb je het zeker over brain? Ga door jouw idee wat wel en niet kan heen als David Plain. Doe n e r g heen, dat lijkt nou wel een ver verleden. r a p nog steeds met de adem van mijn naaste overleden. Als m e praten overleden, maat e regens, sta je b even daar. ファクトケテンダーまっ ratio's beleven。 idгрowners Harriet hesitate Foreign Could world eben semesters ハ k でも、ぴっちゅう。 Dit staat haaks op g r o m m e beeldvorming en vooroordelen. Er valt t o c h blijkbaar veel te veel, te veel verdeeld uit te verdelen. Dit gaat verder dan een indruk, voorbij imago-marketing. Dit is de kern van de zaak, ja, dat harde ding. De waarheid, het levenswerk wat mijn pen kent. En de essentie, dit is hoe je als mens bent. En vaarde ziel van wat hip-hop en apit is. Wat de kracht van de spirit van een lyricist als dit is. En wat mist is, gehoord worden, overleg g en echt praten. Doe na n het zeggen en vechten voor die resultaten. En n a d e t daar nou het einde der tijd, waarom ハッツィックオフが必要なの Het eng wordt, of denk je meer hard in de zin van het slangwoord? Als alles wat je opbouwde verliezen, vast mijn opa in de oorlog die op houten banden fietste,、Hearted. dan hard gedischt worden als je net spit,、Hearted. door de conclusies van Seven en jij bent Brad Pitt.、Heart. Als die snare van Q-tip in One Love,、Heart. als die d u e die KRS PM d o n gaf,、Heart. net als vroeger toen Jean-Claude Van Damme m e p t e Als die shit die mijn hart in vuur en vlam zette,、Heart. als die vier films met Bruce Willis,、Heart. als de naaste overlijden het voorgoed stil is. you <laughs> Wat je verwacht, dat is wat ik het doe. Shit, dit is Miles Davis' bitches, p r o Hard. Uit de speakers die je o r e n d o o r boren. Harder dan je hart zegt, zo wil ik brainhoren. B-boy banger, tijdloos, hij blijft vet. Tegen losers zeg ik tss, als een hi-hat. Op die beat zonder hi-hat. Want ik heb geen hoge pet op, van al die rappers, ze zijn zo n e p Ander e l i e v e vriend, en jij bent dom, maar buis. Ik r i j p niet eens, ik doe m n mond open, het komt eruit. Moeiteloos en het is sterker dan i k Ik was niet eens bij deze opname, het is werkelijk sick.